Hé, hey, daar ben ik weer met mijn wekelijkse onzinpraatje. Want het gaat meestal helemaal nergens over, maar dat geeft het helemaal niet. Uh, ja, druk. Druk. Dus ik neem nu maar eventjes wat op, want de rest van de week heb ik er waarschijnlijk weer geen tijd voor. Uh, druk en strak programma. <laughs> Je gaat er bijna aan uh, Wat geeft niet? Het is leuk. Uh, het gaat lekker allemaal. Uh, maar dit, dit is echt een gekke huis. Het is ongelooflijk. Buiten om is het ook gewoon... ...ontzettend druk met, uh, met dingen die ineens allemaal gepland staan en dingen die er ook gebeuren. Uh, de hele week ben ik natuurlijk druk geweest op werken. Hè, in verband met die verbouwing, dat is nu inmiddels klaar. Dus ik moet, straks moet ik uh, gewoon de nachtdienst in, want we draaien weer. Dus ik kan gewoon straks van 6 tot 6 aan het werken. Dat vind ik op zich wel lekker. Maar de rest van de week was het ook gewoon ontzettend druk. Uh, ik heb tot donderdag nog moeten werken. Donderdagavond ben ik nog met vrienden naar Brussel geweest naar een concert. Dus het was allemaal even hectisch, het was gewoon uh, uit werk terugkomen, het was omkleden, was douchen, uh, snel de auto in. ze stonden al te wachten, uh, met z'n allen naar, uh, naar Brussel toe zoals gezegd. Daar een pakken, gezellig, dat was hartstikke leuk, uh, maar ja, uh, s'nachts om twee uur pas thuis. En uh, gelukkig was ik de volgende dag uh, was ik vrij, dus het was op zich wel lekker. Eigenlijk had ik moeten werken, maar een collega van mij die kon op, uh, op zaterdag niet. Nou, ik had eigenlijk vrijdagdienst, dus nou, weet je, dan ruilen we gewoon om. Dan werk jij voor mij de vrijdag, dan werk ik voor jou de zaterdag. Dus vandaar dat ik straks moet gaan werken, anders was ik het hele weekend vrij geweest. Maar helaas. En, uh, dus ik heb lekker rustig aan uh, kunnen doen. Weliswaar kwam een vriendin van mij op de koffie. Een oud-vriendin van mij, uh, Christine, die kwam op de koffie. Mijn uh, allereerste vriendinnetje. Ik bedoel, uh, als jullie mijn andere podcast hebben geluisterd, waarin ik een gesprek had met haar. Weten jullie wie het is? Uh, we, die, we hebben gewoon heel goed uh, contact samen. Ik bedoel, we hebben zo'n verleden samen. En het is gewoon uh, ja, leuk dat ik haar gewoon weer uh, op een andere manier terug heb in mijn leven. Het is gewoon gezellig. We, we, we kletsen veel. We praten veel. En uh, elke keer komt er weer iets nieuws boven van vroeger. en dat is, dat is gewoon leuk. Ik bedoel, wat ik vorige keer al uh, gezegd heb. We hebben gewoon zoveel meegemaakt met z'n tweeën. En we waren toen nog heel erg jong. Ja, rond 16 jaar en we zaten nog op school. Maar we hebben gewoon samen heel veel dingen ook gedaan in die tijd. En dat is gewoon leuk om... Uh, ja, om gewoon weer contact te hebben en gewoon dat soort dingetjes allemaal weer boven te halen. En uh, dat is gewoon leuk. Dus gisteren kwam ze lekker op de koffie, is dat lekker gebak meegenomen. En uh, ze is hier gewoon de hele ochtend en de helft van de middag is ze hier geweest. En we hebben lekker samen op de bank gezeten, we hebben een filmpje gekeken, we hebben lekker zitten kletsen, nou, we hebben lekker gebak gegeten. Hè. dit was gewoon supergezellig. Dus het is uh, ja leuk. Leuk dat ze, uh, ja, dat ze weer een plekje in mijn leven heeft. Dat vind ik wel grappig. Dan dus zie je dat dit uh, is 30 jaar geleden. Dat gewoon, uh, ja, we zijn gewoon dikke vrienden samen, dus dat, vind ik gewoon, uh, dat is gewoon echt superleuk, superleuk. Dus, uh, ja, nou ja, goed, weet je, dus dat zat ook weer vol de vrijdag. Uh, wat heb ik daarna nog gedaan? Ik heb gisteravond heb ik, uh, nog een bioscoopje gepakt. We zijn eerst het eten geweest, ik ben met een vriend het eten geweest. Een, uh, een oude vriend van mij, Karim, Karim, moet ik zeggen. God, kijk ik ook al zo lang. En... Uh, dat was een beetje in dezelfde periode als, als Christine. Dat is een beetje een, een, een vriend voor het leven, zeg maar. Die ken ik ook al ruim 30, 35 jaar. Dus dat is uh, alleen maar leuk. Dus we zijn gisteren even het eten geweest. We zijn hier uh, aan de overkant even lekker wezen wokken. En uh, dat was lekker, gezellig. Daarna hebben we nog een bioscoopje gepakt. We zijn naar de Maze Runner geweest. Het derde deel, en het laatste deel. Echt een aanrader als je de rest ook gezien hebt. Ga hem echt nog kijken. Want het is gewoon echt een hele, hele goede film en een goede afsluiter voor het hele verhaal. Dus wat dat betreft, uh, ja, nou ga er lekker heen, zou ik zeggen. Dus uh, ja, gisteravond uh, zat het eigenlijk allemaal weer vol. Ik was om 1 uur, uh, was ik thuis, we zijn daarna nog even wat wezen drinken na de film. Ik was om 1 uur thuis. Dus, uh, nou, vanochtend weer heel vroeg mijn bed uit. Want vandaag staat natuurlijk gewoon weer werk op het programma. Dus ik denk, nou, we staan een beetje op tijd op. En uh, ik wilde eigenlijk nog even naar de stad, want... Ja, goed, mensen die mij op Facebook volgen en die vrienden van mij zijn, die weten dat inmiddels. Ik heb uh, halverwege januari een, een leuke prijs gewonnen in de staatsloterij. Dus niet de hoofdprijs, helaas. Ja, uh, jammer, jammer. Had ik goed kunnen gebruiken, die paar miljoen. Ik had wel raad meegeweten. Ja, helaas, helaas. Maar ja, wie het klein en die het nou klein. Weet je, het is een, het is een behoorlijk, uh, behoorlijk bedrag. Dus uh, ik ben vandaag lekker de stad in geweest. En ik heb gewoon lekker dingen voor mezelf gekocht. Ja, dat mag ook wel een keer. Ik bedoel, uh, wat ik vorige keer al zei, weet je, alles loopt gewoon lekker. En uh, het is bizar, alles, dat loopt gewoon nu ook zo goed. Dat, nou, nu win ik zelf nog een loterij ook. Dus, nou, winnen, winnen. Ik heb een prijs gewonnen. Uh, ja, weet je, het lijkt of al het positieve elkaar nu gewoon opvolgt. Ik zit gewoon lekker in mijn vel, alles loopt gewoon goed. Ik heb niks te klagen, ik heb een prima leven op het moment. Uh, ja... Weet je, het verhaal begint een beetje, een beetje saai te worden. Dus elke keer een beetje hetzelfde. Maar het loopt ook gewoon allemaal lekker. En dan zeker uh, met alles wat er nog op de planning staat. En uh, ja, lekker. Lekker, ik heb gewoon niks te klagen. Alles loopt gewoon op rolletjes. Volgende maand lekker naar, uh, naar San Francisco. Twee weken. Uh, jullie kunnen alles natuurlijk volgen op mijn Facebook. Maar ook op mijn nieuwe YouTube-kanaal, dus ben je een vriend van mij of je staat in mijn vriendenlijst, dan is mijn uh, YouTube-kanaal voor jullie gewoon openbaar. Zo niet, vraag ik me gewoon eventjes en dan, uh, dan krijg je het gewoon. Dan kan je in ieder geval alles volgen wat ik meemaak. En dat is misschien wel, uh, wel leuk om te zien. Want er staat een hoop op de planning. Dus maar ook de rest van de filmpjes, uh, mijn gitaarfilmpjes, alles staat er inmiddels op. En uh, dus ja, check het gewoon. Ik bedoel, ik krijg al heel veel reacties van jullie en dat vind ik heel erg leuk. Ik zou zeggen, ga vooral zo door met, rea met reacties geven. Uh, ik lees altijd met plezier. Ook de berichtjes die ik krijg, ik vind het allemaal hartstikke leuk. En uh, ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Dus bij deze wil ik jullie daarvoor ook heel erg bedanken. Ik lees altijd met plezier. En doet me goed. Al die commentaren, de goede commentaren die ik krijg. Uh, ja, weet je, dat is toch weer een, een hart onder de riem, laat ik het zo maar zeggen. Dus bij deze nogmaals, heel erg bedankt. En uh, ga er ook vooral mee door, zou ik zeggen. <laughs> ik ga er mee door, dus ik hoop dat jullie er ook mee doorgaan. Nou, leuk. Uh, nou, over, het, uh, over een paar weken dus naar, naar San Francisco. Ik laat jullie uh, precies weten wanneer ik ga en hoe laat ik vertrek en Dat staat allemaal op papier en uh, dat laat ik jullie de volgende keer allemaal weten. Voor de rest, ja, voor de rest uh, gaat het allemaal zijn gangetje. Het gaat allemaal lekker, ik, uh, ik heb het gewoon hartstikke druk met werk, uh, ik spreek Yvonne elke, elke dag bijna uh, in de vrije tijd die ik heb, ik ga met vrienden nog steeds leuke dingen doen, nou ja goed, wat jullie allemaal meegekregen hebben, uh, meegekregen hebben van de week. Uh, ja, het, het is gewoon een drukke, drukke hectische periode, uh, februari een hele korte maand, februari staat er eigenlijk niet zo heel erg veel op de, op de, op de planning behalve dat mijn kinderen komen. En, uh, en daar kijk ik natuurlijk altijd heel erg naar uit. En uh, wat kleine dingetjes die gepland staan, maar niks bijzonders. Behalve dan een concert die ik met mijn dochter nog ga bezoeken van Heidi Suspect in, uh, in Amsterdam. Nou, daar kijken we natuurlijk allebei heel erg naar uit. Dat vinden we allemaal hartstikke leuk. En dan in maart is mijn oudste dochterjaar, dus daar gaan we een, een, een feest van maken. Dus ja, weet je, februari is gewoon een hele korte maand. En uh, we zitten zo in maart. Dus dan uh, ga ik iets leuks verzinnen worden, dat heeft ze ook wel verdiend. Het is een fantastisch kind, een uh, nou kind, ze is 18, ze uh, wordt 19. Het is een fantastische meid, dus we gaan er een, uh, ja, een leuke verjaardag voor maken. En daar ben ik al wat dingetjes voor aan het regelen, dus dat komt allemaal, uh, allemaal goed. En uh, ja, verder. verder gaat het gewoon lekker allemaal zo'n gangetje. Uh, het loopt, het loopt allemaal lekker. En hoe voel ik me? Ik voel me goed. Ik krijg die vraag nog steeds. Weet je wel, nou Dennis, hoe gaat het nou allemaal? Nou, al die ellende en zo die je hebt meegemaakt. Nou ja, weet je, ellende. Wat is ellende? Uh, het valt allemaal door wel mee. Weet je, ik ben er gewoon goed uitgekomen. En ik, uh, ja, mijn hele leven heeft zo'n andere draai gekregen. Dat ik, uh, ja, ik weet niet. Het, het, het is gewoon, ik heb een, een, een goed leven nu en ik heb niks te klaar dus uh, dat ga ik ook zeker niet doen dus bij deze nou ik ga straks naar mijn werk ik moet zo om 6 uur beginnen s'avonds uh, het is nu kwart voor drie dus ik ga rond een uur of vijf ga ik weg dus ik heb nog even om lekker rustig aan te doen plof zo nog even lekker op de bank ik zal nog even lekker een filmpje op of zo of netflix of weet ik veel en dan uh, ga ik rond een uur of vijf kwart over vijf ga ik op mijn gemakje richting mijn werk uh, ja nou ja goed en dan ga ik werken tot morgenochtend 6 uur en dan is het een hele rustige zondag verder voor mij morgen denk ik denk ik als ik thuis kom dan is het gewoon douchen, eten en dan ga ik even slapen of een uur of twee en de rest van de dag ga ik lekker invullen met uh, dingen voor mezelf doen ik, bedoel, ik heb lekker geshopt, ik heb heel veel spullen voor mezelf gekocht en uh, ik laat jullie allemaal nog wel weten wat ik allemaal gekocht heb, maar dat is gewoon te veel om op te noemen maar ja weet je bedoel, uh, ik heb op het moment heb ik geld genoeg uh, te spenderen dus wat dat betreft weet je het kan allemaal en als het kan waarom niet zou ik zeggen dus ik mag mezelf ook wel weer eens een keertje verwennen. Ik uh, denk dat ik dat ook wel verdiend heb. Dus dat heb ik ook gedaan. Vandaag ben Ik ben lekker de stad in geweest. En uh, joh, heerlijk is dat. Het is gewoon heerlijk om geld uit te geven. Dat is het leukste wat er is. Ik uh, raad het iedereen aan, zou ik zeggen. Dus uh, nee, nee, lekker. Dus ik, uh, ja, nogmaals. Ik ga zo naar mijn werk. Ik, uh, ik ga er nu een eind aan breien. Dan heb ik nog een beetje tijd voor mezelf over. Uh, ja, nou. Mijn nieuwe YouTube kanaal, ik bedoel, uh, heb je er interesse in, stuur me gewoon een berichtje of kijk eventjes op mijn Facebook. Als je vrienden bent, kan je het zien. Het staat niet openbaar, het staat gewoon voor vrienden in je stel. Dus, ben je een vriend, dan weet je uh, waar je het kan vinden. Ben je geen vriend, ja, weet je, dan, uh, dan heb je pech gehad of je voegt me even toe als vriend. Dat kan natuurlijk ook. En uh, goed, we spreken elkaar de volgende keer weer bij uh, de volgende podcast. En dan uh, laat ik je eens even weten wat er allemaal nog meer gebeurd is, want er staat er nog wel het een en ander te gebeuren. En uh, ja, dat, nee, dat ga ik nog allemaal een beetje, een beetje voor mezelf houden. Ik vind dat allemaal wel uh, een beetje de spanning erin houden. Beetje, dus, weet je, kom gewoon de volgende keer weer eens even lekker luisteren en dan uh, laat ik je precies weten wat er allemaal aan de hand is en wat er allemaal gebeurt. Huh? Ja, nou oké. Okay. Nee, maar ik, uh, ik ga er een eind aan breien. ik uh, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En nogmaals bedanken voor al de hele leuke reacties die ik krijg op mijn YouTube kanaal. En eh, ik spreek jullie de volgende keer. Dus ik zou zeggen, geniet lekker van het weekend. En ik spreek jullie later. Ladrios. Hoi.